Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. Turkse gevechtsvliegtuigen hebben doelen van Koerdische PKK-militanten in Noord-Irak gebombardeerd. De luchtaanval volgt op de bloedige aanslag van gisteren in de Turkse hoofdstad Ankara. Daarbij vielen 37 doden. Volgens het Turkse leger vielen gevechtsvliegtuigen 18 Koerdische doelen aan. Niemand heeft de verantwoordelijkheid voor dat bloedbad opgeëist, maar de regering zegt dat de PKK erachter zit. Ongeveer een kwart van de asielaanvragen die in de eerste maanden van dit jaar zijn gedaan... komen van mensen uit veilige landen. Dat blijkt uit cijfers van de Immigratie- en Naturalisatiedienst. In totaal hebben 4400 mensen een asielaanvraag gedaan in de eerste negen weken van dit jaar. Het grootste deel van hen komt uit Syrië. Stichting Brein mag gegevens van illegale uploaders van films en series op torrentsites gaan gebruiken...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 Langs. De entree is gratis. Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Net nu, ZFM luncht. 14 maart. Maandag 14 maart. Zuidkik, Dolly en Pierik. Ja, Maarten Toonder liep hier binnen met Olie B. Bommel en Tom Poes. En die laatste ja. hebben we in zijn kladden gegrepen. Ja, je hebt hem wel lekker, toch? Oh, was lekker ja. hoor, man. Oh, heerlijk. Ja, lekker. Nou. Zo, nou, ja, lekker ja, begin van de week. Ja, ze moesten wel een beetje ontdooien. Want uh, ja, ik heb ze net gehaald bij een, uh, een supermarkt hier in, uh, in Zandvoort. Mag ik reclame maken, doe ik ook niet. Maar ze waren bevroren. Ja, ja, ja. ja. Nou, Wat doen we eraan? Ja, de lonen van die supermarkt zijn ook bevroren. Alles is bevroren. <lacht> Heb je nog nieuws te melden, zo, uh, voordat het nieuws uh, om, van half 1 begint... dat je zegt van nee, ik, ik heb nou toch wat meegemaakt... dat wil ik meteen kwijt. Nou, nee, nee, dat nee, niet. Dat ik bewaar alles gewoon lekker tot half 1. Ja. Het enige is, uh, waar ik nog op zit te wachten... is antwoord van de, van de politie... omdat er een uh, verkeerscontrole gisteren is geweest, uitgebreid... omdat ja. er gisteren weer het eerste feest in Bloemendaal was op het strand. Oh, jij moet moeten blazen zeker, of niet? Nee, ik ben de weg niet opgegaan hoor. Oh, ja. <laughs> ik ben dat mooi opgegaan. Het is een truck hoor, want uh, op de Kleverlaan waar wij dan wonen, in, uh, in uh, Bloemendaal, uh, daar is goed te merken als het mooi weer is en mensen willen een zandvoort, dan staat de Kleverlaan ook al vanaf... jongen, Ja, Jongens, ik, ik ging gisteren met die kinderen van mij naar de artesklas in Haarlem. Ja. En uh, het, het was echt niet normaal, er stond een file. Ja. Dus vanaf het kopje van de zeeweg helemaal tot voorbij de extra op de, op de rondweg. Ja. Daar stond het helemaal vast, jongen. Het was echt niet normaal hoeveel volk er deze kant op kwam. Ik had gisteren ochtend ja. hier het uh, jazzprogramma bij Zijf ja. Zandvoort. En toen was het gewoon nog uh, heel rustig op de Zandvoortsalane. Maar toen ik terug ging, toen was het mis. Ja, begint het begint wat later, ja. hè? Uh, ja. Omdat ja, s ochtends vroeg is het nog net even te koud. Ja. Mensen doen dan toch lekker rustig aan. Maar ja, smiddags wil iedereen wel lekker even die frisse neus halen. Ja, nou, ik heb, he? net, ik heb net een frisse neus gehaald. Ik ben vanochtend om, uh, nou, zeg, kwart over negen half tien ben ik uh, gearriveerd op het Bloemendaalse Strand. Ja. Met mijn fotocameraatje natuurlijk. want oh, ik wilde. Ja, ja, ik, ja, ik, ja, ik wou ja. ja. ja. voor hobby Ik wou maar een snijdende wind op, de, op het strand. hè? ja, echt, jongen, uh... het is ijskoud. Trouwens, over je fototoestelletje gesproken. Ja. Ik zag net een, een oproep voor 112 Haarlem. Die zoeken fotografen. Echt waar? Ja. Oh, Dat is misschien wel wat voor jou. 112 Haarlem? 112 Haarlem, ja. Oké. Okay. Ja. Dat is toch een alarmnummer, 112? Ja, dat zijn ook uh, de, ja, de alarmsituaties die zich voordoen. Maar ja. daar willen ze graag ook foto's bij hebben. Dus ze zoeken fotografen die de nieuwsberichten willen voorzien van foto's. Oh, Oké, okay. nou, dat ja, is misschien... misschien wel aardig, toch? Ja. ja. ja. Hey, maar dat heb je in de krant gelezen? Nee, dat las ik net. Ik, ik vergaar natuurlijk ook het nieuws via 112 Haarlem. En ja. toen zag ik die advertentie staan. Dat is oh. op Facebook. Oh, leuk. En daar heb ik dus ook gevraagd omdat gisteren die Fuik was, hier vanuit Zandvoort, na dat feest. Ja. Want uh, ja, er is wel gemeld dat dat geweest is, maar er zijn nog geen bijzonderheden bekend. Dus ik mm. had eventjes gemaild om te vragen. Kun je ons nog wat noviteiten verstrekken? zodat we weer een uh, spannend regionaal nieuws straks hebben. Oké. Okay. Maar ik heb nog niks gehoord. Nee. Maar... Nou, ik heb ook nog, uh, om het even af te ronden. Uh, ja. in Zandvoort vanmorgen rondgelopen met mijn cameraatje. Ja. Ik heb nu op het terrasje even gezeten. Dat was lekker hoor. Uit ja, natuurlijk ja. is dat lekker man. Cappuccino'tje gedaan. Oh, heerlijk, heerlijk, ja. heerlijk. heerlijk. Ja. En uh, ja, ik had ook naar de Klicksbank kunnen gaan. Ook naar Vier en ook naar Laura en Hardy. En met Salmog in de tent natuurlijk. En met of, ja, of Ja, de... Kopertje. Ja, maar uh, allemaal uh, uh, lekkere plekken. Uh, maar ik heb wel leuke foto's gemaakt van het oud Zandvoort, oude dorp en zo. Dus, mooi. Uh, ja, nou, Kopert, dat het mooi is. Ik heb ze nog niet gezien. Dus. Nee, <laughs> nee. <laughs> Gaan we het zo even doen tussendoor. Ja, ja leuk. Hé, een klop op. Op het hout. Knock on wood. hier in de studio, zeker op maandag nooit iets op mijn eigen houtje doen. Toch uh, vanmorgen wel uh, met het kloppen op hout. Knock on wood. Lekker zonne. De... Ja, dan moet ik meteen aan Dean Clark, We denken eigenlijk. Ja, he? eigenlijk wel, Ja, ja. ja jongens. Oh, oh. Ik zie hem nog wel eens in zo'n gezegd, Nou, hetzelfde. Ja. Ja. Hij verstopt daar, er volgens mij. Nou, ja, <laughs> dat denk ik niet, hoor, maar... De... God, ja, ik, ik... ja nou, heerlijk, ik heb, he? ja. Ik heb dat, we hebben dat nummer ook op de trip 12 natuurlijk, hè, want dat is natuurlijk een, ja. uh, zoals dat dan heet, een evergreen. Yes, ja, yes. Ja. Hé, hey, uh, ik ga even wat voor mijn iPadje draaien, want ik moet even een ander uh, Spotify account inloggen, want ik, ben, ik heb premium en dit is free en er komt dan maar reclame tussendoor. En dit, dit. Oh, dat heb mag, ik de verkeerde genomen? Nee, het ja, is jouw schuld niet, want dat oh. ding, dat start automatisch op. Want okay. je moet, als, je, als, je, als ik mijn eigen ding wil gebruiken, dan moet ik een, een wachtwoord in toetsen. Heb zowel, ik gedaan. Ja, maar dat is niet mijn geheime wachtwoord, heb ik ingetoetst. Oh. Ik heb nou een ander wachtwoord gekregen. Wat een gemeen moet, is hè? Ja, dat is heel gemeen. Moet je wel aan je collega meedelen, dat ik alles voor je kan voorbereiden, ja. natuurlijk. Ik heb van, van, vanmorgen <laughs> in de duinen ook een pak kanijntjes gezien. Ja? Ja. Dus Wat dan, heb je ermee gedaan? Nou, ik heb een stukje muziek gezongen, maar dat ga ik nou live doen. Oké. Okay. <laughs> Ja, dat is natuurlijk uit waterschapsheuvel die mooie tekenfilm Bride Eyes. Blijf mooi, Brian Eyes, Art Garfunkel. Uh, ik, ik heb afgelopen zondag, Dolly, in het jazzprogramma... heb ik het nummer All Night Long gedraaid van Lionel Richie, maar dan in een jazzy versie. En dat klonk zo lekker. Oké, okay, ja. laat eens horen. Ja. Ja. Komt. Oh, yeah. well, my friend, the time has come. Raise the roof, have some fun Throw away, the walk to the dawn Let the music play on Everybody sing, everybody dance Lose yourself in white romance We're going to party, caram, Fiesta, forever Come on and sing along We're going to party Fiesta Forever Come on and sing along All oh, night long All night All oh, night long All night All oh, night long Yeah All oh, night long oh. People dancing all in the street See the rhythm holding their feet Life is good, wild and sweet Let the music play on Feeling in your heart and feeling in your soul Let the music take control We're going to party, mommy, fiesta forever Come on and sing my song We're going to party blinding fiesta forever come on and sing my song all night long all night voor je, Dolly. ben mijn dingen weer kwijt. Ben je je dingen kwijt? Ja, hoe? Dolly, je zal je dingen maar kwijt zijn. mijn plop ben ik kwijt. <laughs> oh, jee. Uh, ja, anders. Ik, ik, ik hou toch liever van het uh, van het, uh, soul, Or Origineel. Uh, ja, van nou ja, van het soul geluid. Ja. Okay. ja in, met dit nummer dan, hè, dat, uh -huh, uh, uh, uh, Maar ik heb ik heb eigenlijk uh, lees ik net iets op internet en dat verontrust mij enorm. Oh. Want het blijkt namelijk dat steeds meer mensen... met een laag inkomen de tandarts mijden. Ja. En uh, ja, dat is natuurlijk een, een hele verontrustende zaak. He, waarom valt nou steeds mijn iPad uit? Want daar heb ik het opgezet je hebt het ook voor ze kiezen. Natuurlijk. Ja, natuurlijk. Ja. Die, die, die wil dat. Nou, God, het is niet te geloven. Hij klikt hem elke keer weg. Maar ja. nou, uh, vertel, vertel uh, even je verhaal van die tandartsen. Want ja, ook... nou ja, dat wil ik dus lezen, maar elke keer klikt hij hem weg. Okay. Kijk, uh, volgens tandartsen, gaat dus een, een, een groeiende groep uh, mensen nooit meer naar de tandarts. En uh, dat zien ze vooral gebeuren bij uh, sociaal-economisch zwakkere gebieden. En, uh, en ouderen die bezoeken de tandartsen ook steeds minder. En uh, nou ja, uh, de, uh, naar aanleiding van, van dat onderzoek wat is geweest... Uh, wil eigenlijk de SP gaan voorstellen in de Tweede Kamer... dat de tandarts gewoon terug moet in het basispakket. Want het ja. is natuurlijk ook eigenlijk te gek. Kijk, zoals vroeger, hè, daar kon je aan iemand zijn gebit zien... hoeveel die verdiende. Hè, zo was het in feite. Maar die ja, kant wel, gaan we nu dus weer op. Ja. ja. ja. Ja, kijk, als jij uh, kapitaal aan verteren hebt... dan uh, heb je zo'n mooi rijtje van die paar witte ja. tanden voor je mond staan. Maar over het algemeen is dat, uh, zijn dat van die klik-elementen. Uh, uh, ja, ja, mag, ja. Mag of gewoon uh, ja. dat je het, het, het goede onderhoud kan betalen. Hè? Dat je een paar keer per jaar naar de tandarts kunt. Ja. Maar er zijn natuurlijk mensen die kunnen nooit naar die tandarts kunnen. En dat is afschuwelijk te meer. Te meer. En daar, daar moet je nou eens goed van bewust zijn, hè, de mensen. Hm. De mond is het begin van je hele spijsverteringskanaal. Ja. En, en de bacteriën die zich daar vormen... als dat niet regelmatig goed wordt schoongehouden... echt heel goed en, en uh, dat er aandacht aan besteed wordt... en dan gaan daar ziektes ontstaan... die bacteriën die gaan je hele lichaam door. En het is dus ook al gebleken dat uh, bijvoorbeeld hartinfarct, heel veel hartinfarcten... te danken zijn aan die mondbacterie. Is dat zo? Ja, dat is zo. Oh? Ja. Dat verzin ik niet. Dat ik niet. Nee, dat weet ik. Weet, ik weet dat dat zo is. Mm -hmm. En uh, nou, ik vind dat een hele, hele kwalijke ontwikkel, ontwikkeling. Ik zeg terug in het basispakket, de tandarts. Ja, ja uh, toch? Oh ja, ook zonder dat we op de SP hoeven te stemmen, toch? Ja, nee, dat... Uh, <laughs> nee. <laughs> het is nou dat zij dat gezegd hebben... dat ik dat even meld, want ja... ja. Hé, hey, uh, uh, tot nog iets... Uh, Jazzy van, uh, van de Beatles dit keer. Oh? Is een, ja, het is een nummer, uh, dat zal Ruud wel aanspreken... want uh, Ruud schreeuwt ze stem daar altijd op stuk... op het nummer 17. Oh. <laughs> oh, darling. Dat was dat met uh... oh darling? Het nieuws bij Wem Zandvoort met Dolly Tempierik. Ja, luisteraars, het uh, regionale nieuws uh, door u medegedeeld uh, door onderzoek aan het persoontje 14-3-2016. Dus het nieuws van vandaag en het afgelopen weekend een beetje. En zelfs van uh, vrijdag heb ik geloof ik ook nog wat. Nou ja, daar komen we vanzelf wel tegen. Er zit veel te veel te zeuren. Nou. Iets in de toekomst. Vrijdag 25 maart op Goede Vrijdag... organiseert Meerlanden voor de tweede keer de Moestuinendag. Volkstuincomplexen en buurtmoestuinen in het verzorgingsgebied van Meerlanden kunnen op die dag gratis maximaal vijf kubieke meter meer compost laten bezorgen. Moestuinders die een aanmerking willen komen... voor maximaal die vijf kubieke meter, die kunnen een e-mail sturen. Dat kan naar moestuinendagapenstaartjemeerlanden.nl En in de e-mail zet u de naam van het complex of buurtinitiatief of contactpersoon... het bezorgadres en de gewenste hoeveelheid compost... Maximaal 20 initiatieven komen in aanmerking voor de gratis meercompost... op volgorde van aanmelding. Dus uh, zorg dat je er snel bij bent. <middels> een vrouw is in de nacht van zondag op maandag aangehouden... na een brand in Vispaleis Lijnzaad aan het Van Zeggelenplein in Haarlem-Oost. Zij wordt ervan verdacht de brand te hebben aangestoken... Rond middernacht werd het vuur in de viswinkel ontdekt. De gealarmeerde brandweer bluste de brand die in de keuken woede. De vrouw werd door agenten aangehouden en nadat ze door ambulancepersoneel was gecontroleerd... werd ze naar het politiebureau overgebracht. Op de achterdeur van de viswinkel was de tekst te lezen... uitgekleed, leeggetrokken, behandeld als een goedkope hoer... De politie heeft de zaak afgesloten en medewerkers van de forensische opsporing zullen deze ochtend onderzoek doen in de winkel. Drie mannen van 31, 35 en 46 jaar zijn zaterdagmiddag aangehouden op de Schipholweg in Leiden. Ze werden betrapt met gestolen kleding in hun auto afkomstig uit een winkel in Haarlem Centrum. Getuigen hadden het nummerbord van de auto doorgegeven aan de politie... toen de dieven zich uit de voeten hadden gemaakt bij een Haarlemse winkel. Surveillerende agenten zagen de verdachten rijden in de omgeving van Leinden... waarna die konden worden aangehouden. De 31-jarige man is of afkomstig uit Rotterdam... en de andere twee hebben geen vast adres. In de auto werden diverse kledingstukken aangetroffen waar de labels nog aan zaten. Ook stuiten de agenten nog op andere goederen... De politie onderzoekt de herkomst van die spullen... en de drie verdachten zijn ingesloten. Op de stranden van Bloemendaal en Zandvoort... is in de late zaterdagmiddag een grootscheepse zoekactie geweest... naar een vermist zevenjarig meisje. Inmiddels is het meisje weer terecht. Reddingsbrigades in beide badplaatsen en een politiehelikopter... speurden mee naar het kind. De actie werd rond vijf uur in gang gezet naar aanleiding van een melding via Burgernet. Het meisje werd het laatst gezien bij Beach, beach Club Fuel in Bloemendaal. En de bedrijfsleider van Beach Club Fuel in Bloemendaal, oei, is een tongenbreker zeg, waar het meisje aanvankelijk werd vermist, zegt dat het meisje mogelijk spelend op het strand verdwaald is en volgens, vervolgens richting Zandvoort is gewandeld. Nou, dat klopte wel, want om half zeven werd ze gevonden bij strandtent Tijn-Akensloot in Zandvoort. En dat is ongeveer vijf kilometer bij Fuel vandaan. Ik heb zoiets ook eens meegemaakt. Ik heb toch een, een zoon met het Down-syndroom. Ja. Nou, die was een jaar of, nou, ik schat, zes, zeven jaar. <laughs> en die waren we ook al eens kwijt op het strand. En, en dat heeft, nou, minstens drie uur geduurd. En iedereen was in paniek, maar hij ja. zat gewoon ergens in zo'n... Omkleed hockey. Ach, god. Bo ah, <laughs> bovenaan het paviljoen, zeg maar. Ah. En er zat hij gewoon, ja, op z'n doodje gemak. Zichzelf te zijn. Zo, <laughs> in principe. Oh, ja, ik heb Spaas spaansbeleid. Ja, uh, natuurlijk, je ja. gaat je van al. met een minuut worden de scenario's erger, hè? Ja, precies. Ja, ja. ja, op het laatst zie je al de hele uitvaart voor je ogen. Dat heb je al allemaal op je netvlies, terwijl het kind zit gewoon rustig te spelen. Ja. Ja, ja, ja. ongelooflijk. Ja. Nou, moeten we niet dat, dat dat eventjes tussendoor. Even een anekdote, hè? Van Heer Duif. Nou, hebben ja. we allemaal weer uh, oud nieuws, maar wel ja. interessant. Ja. Oh, dank u. Nou. <laughs>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 Tijdens het weekend van zaterdag 19 en zondag 20 maart vinden diverse sportevenementen en festiviteiten voor jong en oud in het dorp plaats. Zo is er op zaterdag voor mountainbikers de strandrace Zandvoort-Katwijk-Zandvoort -Zandvoort en vinden op zondag het fietsevenement Omloop van Zandvoort en het hardloopevenement Runners World Zandvoort Circuirun plaats. Uh, dan wil ik u nog even uh, laten weten over een, uh, denk ik, een, een zinnige workshop. Uh, het is namelijk een workshop over succesvolle sollicitatiegesprekken voeren. En die workshop wordt gehouden bij de bibliotheek Heemstede op het Julianaplein 1. Uh, hij vindt plaats op dinsdag 29 maart van 10 uur tot 12 uur s ochtends. De toegangsprijs bedraagt 57 en niet leden betalen 10 euro... Nou, het lijkt mij wel een hele goede workshop als je zonder werk zit. Want soms word je door vragen in een sollicitatiegesprek best wel overvallen. En uh, daar, daar gaan ze je hier allerlei handige tips en tricks uh, voor leren. Uh, als u geïnteresseerd bent, kunt u een kaartje kopen voor deze workshop bij de uh, bibliotheek in uw woonplaats. Maar u kunt ook even voor eventuele informatie bellen naar 511 53. 0, 0 Nou, tot zover het regionale nieuws. Weer of geen weer. Zomer of hartje winter. Het Westkust weerbericht luidt als volgt. Tja, na een heldere nacht. En wat was die mooi, want ik heb zelf staan kijken. Prachtig heldere nacht. Met opnieuw lichte vorst zijn we deze maandag met zonneschijn begonnen. Joehoe! Vanuit het noorden verschijnt er wat sluierbewolking... maar daar heeft de zon over het algemeen niet zoveel last van. Het blijft opnieuw droog... en er waait een matige en aan zee vrij krachtige noordoostenwind. De temperatuur gaat stijgen naar waarde omstreeks de 9 graden. Vanavond en de komende nacht zijn er opklaringen... maar ook weer sluierwolken. Het blijft wel droog en bij een afnemende noordoostenwind... daalt de temperatuur naar een graad of 2 boven het vriespunt. Morgen dan zijn er vrij veel wolkenvelden, maar zo nu en dan schijnt ook de zon. Het blijft droog en bij een geleidelijk weer in kracht toenemende noordoostenwind... matig over land en vrij krachtig aan zeewindkracht 4 tot 6... stijgt de temperatuur naar een graad of 10. Maar... Voor het gevoel zal het morgen kouder zijn. Dus uh, kleed je goed aan als je naar buiten gaat. En dan was dit het uh, weerbericht volgens Rico Schreuder. Nou, het, uh, het volgende nummer gaat over een nachtmerrie, hè?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 Ja, hij is leuk hoor. Hij ja, maar ik, heb hard, hem, hoor. Ik, ik wil hem aan uh, Ruud opdragen. Oh. Nou, omdat, omdat uh, Ruud en ik het vanaf donderdag weer samen gaan doen. O? Oh. Want ik heb tot nu toe met Cor gedaan. Ja. Uh, in, de, in de afwezigheid van Ruud. Nou, met Ruud. En hij, hij maakte ook zo'n grapje naar me, Ruud. Van uh, donderdag gaan wij het weer samen doen. Maar ja, ach, je moet maar denken... Uh, je hoeft het niet met Andries Knevel te doen. <laughs> dus deze Ruud die is voor jou. <laughs> niet deze die bedoel je niet maar Nee, de vorige die ja, was, de vorige. was voor hem ja ja, ja soort dit is babe sticks where have been i must be on my way the time is drawing near my train. Creed. Koninkrijk, we zijn de Queen te Rijk. met dit prachtige nummer, One To Break. Free. Bijna tien voor uh, één is het luisteraars. Zo <totstukend> tot dadelijk komt het Niels voorbij en na Niels natuurlijk weer een stukje cabaret. Wat het is, ga ik u nog niet vertellen. En we hebben al een beetje cabaret gehad, dankzij Dolly, want die heeft ons al uh, verrast met uh, Andries Knevel. <totstukend> Hoor er <een> verraderlijk lachen. Ik vind het zo'n waanzinnig nummer. Ja, het is leuk. He? leuk ja. Ja. Kom je erop, hè? Ja, op andere is knevel. Maar ja, om zoiets. Ja hoe, ja, hoe kom je er nou op? Ik vind die man helemaal niet zo lelijk. Ik bedoel... Nee, maar. Ja, het, is, het, is cabaret, het is cabaret. Ja, nee, maar daarom juist. Want hoe bedenk je dat, dat? Dat verwacht je dus helemaal niet, hè? Zou net goed Charles kunnen zeggen. Ja, kijk, dan had ik het wel weer begrepen. Ja, ja. Ik We kennen die wel weer, hè?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 If I seem to you, my friend That I ain't got no pity for you Well, that ain't trouble. You see, I lost my, lost my, lost my little girl, too I'd help another place another time You've got your troubles I've got my You've got your troubles I've got mine You've got your troubles I've got mine Ach dames en heren, zo hebben we allemaal onze problemen You've got your troubles and I've got mine Wou je en... erover praten, hè? En Dolly herst, die wil jij erover praten, Dolly? Ik heb helemaal geen problemen. Oh, nee? No. Maar wacht jij maar af. No problemen. Oh, we gaan ja, staan, ja, heb je ja. een verrassing voor me? Ja. He, he. Je, je hebt me beledigd net, je hebt heb een groot probleem. Ja, dat, dat was een inkompertje, dat vroeg je om. Anderisch ja. <lacht> word ik me weer geleken. Nou, leuk hoor. Dat heb ik niet dat heb. Oh, nee, maar dat heb ik wel gedacht. <lacht> Kijk, zie je door die ruis, door ruis, ontstaan ja, door onze aandacht, de grootste moeilijkheden. Ja, nou ja, ja, ja, ja. Dus even kijken hoor, 54, 7 seconden, 8 seconden, enzovoort, enzovoort. Dat betekent dat we nog ruimte hebben voor één plaatje. Voordat we uh, van het nieuws, het regionale nieuws niet, maar het nationale nieuws uh, kennis nemen. En uh, dat ga ik maar eens afs afsluiten met Swinging Mosterd. Nou, wie Swing Swinging Mosterd? Dat is een hammond organist. En het swing is een godgieter. Hij komt uit Nederland overigens. Rob Mosterd. Van Rob Mostert was dat met uh, een swingend stukje muziek. Uh, op de valreep net voor de klok van één uur, als het nieuws uh, zo voorbij komt. Neem vast afscheid van u wat het eerste uur betreft. En tot zo, hè, mensen.